Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Ho ho. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sure bij een aanrijding met een politieauto in Riethoven bij Eindhoven is een automobilist om het leven gekomen. Hij reed in een gestolen auto en de politie was daarna een tip achteraan gegaan. Na een bocht stond de auto in Riethoven ineens stil. De politieauto knalde er bovenop. Daarbij werd de man uit de auto geslingerd. De agenten in de politieauto bleven ongedeerd. Ze hebben nog geprobeerd de autodief te reanimeren, maar vergeefs. Arbeidsmigranten in Nederland moeten beter worden beschermd... ...vinden de SP en de ChristenUnie. Ze hebben een plan opgesteld om uitbuiting van buitenlandse werknemers tegen te gaan. Zo vinden de partijen dat uitzendbureaus geen loon mogen inhouden voor huisvesting. Ook zouden uitzendbureaus een vergunning moeten hebben. Tegelijkertijd willen de SP en de ChristenUnie beter kunnen reguleren... ...welke arbeidsmigranten naar Nederland komen en hoeveel. Al is dat in strijd met het vrije verkeer van personen in de EU. Ze willen ook de loonkosten voor buitenlandse werknemers gelijk trekken aan die voor Nederlanders. Precies een week na de vulkaanuitbarsting op White Island heeft Nieuw-Zeeland een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Dat gebeurde om 14:11 uur 11 lokale tijd. Premier Ardern prees de reddingswerkers die met gevaar voor eigen leven naar de rommelende vulkaan gingen om de lichamen van de zes slachtoffers te bergen... Het officiële dodental staat nu op 16, al is er geen hoop meer dat de twee mensen die vermist worden nog leven. Meer dan 25 mensen liggen nog met ernstige brandwonden in ziekenhuizen in Nieuw-Zeeland en Australië. Memphis Depay kan waarschijnlijk niet mee naar het EK-voetbal. De aanvaller van Olympique Lyonnais scheurde gisteren een kruisband. Moet worden geopereerd en is zeker zes maanden uitgeschakeld. De kans is klein dat hij op tijd fit is voor de eerste EK-wedstrijd van Oranje op 14 juni tegen Oekraïne. Het weer. De dag begint op veel plaatsen met wat zon, maar in Limburg gaat het vanochtend regenen. In de middag en avond trekt de regen noordwaarts en het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, hoho ho! Dit is kerst met ZFM, met nu nu de nacht.